9 uur. Dit is door al met het nos Journaal. In Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, heeft de politie vanochtend 13 gegijzelden bevrijd. Militanten vielen gisteravond schietend in een restaurant binnen, waar veel buitenlanders aan het eten waren, onder hen een groep Italianen. Vanochtend bestormden commando's het restaurant. Bij de gijzeling en bestorming kwamen twee agenten om het leven en werden zes terroristen gedood. De aanval in Dhaka is opgeheist door terreurorganisatie IS. Door ICT-problemen en een hoogziekteverzuim is het vaak lang wachten als je de politie belt, schrijft het AD. Wie belt met het gewone politienummer, 0900 8844, staat steeds langer in de wacht, soms wel tot 20 minuten. Gefrustreerde bellers haken af en daarmee gaan kostbare tips verloren, zegt de politie. Het Amerikaanse leger heeft een commandant en een onderminister van oorlog van IS gedood. Ze kwamen volgens het Pentagon om bij een luchtaanval in de Irakse stad Mosul... Dat is de tweede stad van Irak. De internationale coalitie bereidt een opmars voor naar Mosul... om de stad op IS te heroveren. Schrijver AFTA Van der Heijden schrijft dit jaar... het groot dicté der Nederlandse taal. Dat heeft de Volkskrant bekendgemaakt Dat is een van de organisatoren. Van der Heijden zegt in de krant dat hij het dicté elk jaar op tv volgt... en dat hij meteen enthousiast was toen hij werd gevraagd als schrijver. De 27e editie van het dicté is dit jaar op 17 december. Zesvoudig Olympisch kampioen Usain Bolt heeft zich geblesseerd teruggetrokken... uit de Jamaikaanse atletiekkampioenschappen. Hij heeft een hamstringblessure. Bolt had zich moeten kwalificeren voor de 100 meter op de Olympische Spelen in Rio. Hij maakt nog steeds kans om mee te doen. Hij kan dispensatie krijgen van de Jamaikaanse atletiekunie. Het weer, het weekend wordt lichtwisselvallig... met geregeld zon, maar ook wat buien. Vooral vanmiddag trekken er buien van west naar oost... met een kleine kans op onweer. En het waait stevig vandaag bij 16 tot 19 graden. Morgen minder wind. De komende week wordt het warmer, maar het blijft onbestendig. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd... maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zierven. Zierven. Met nu, Toebak leeft. Dit is Tobak leeft. Alles is iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak leeft. Bij Zierven. En nu kun je een diep ademhalen. Adem frisse lucht en een wakker gevoel. Echt asociaal. Yeah. Studio nou wat voor muziek maakt, maar de ben ik toch steeds dacht Get Up, Ain't Talking About, zo heet de plaat van uh, Cary Clark Jr. Alweer de plaat van mij van twee jaar geleden als opening van het tweede gedeelte in het minuten over 7.09. Welkom en het is er weer tijd voor... Een kijkje in het verleden. Wat, wat gebeurde er door de jaren heen? Precies, we hebben een kleine greep uit het verleden en er komen alweer verrassende dingen tevoorschijn. namelijk dit. In 1839 was er een grote opstand op het slavenschip. Lamistad. En uh, daar, uh, deze opstand zou bekend worden als de Amistad-opstand. Het is ook diverse malen verfilmd, volgens mij. Oké. Okay. Deze. Uh, en, uh, ja, weet je, het blijft. Ik ben gisteravond naar het Keti Festival geweest. En, ja, al die slaven, weet je, het is echt verschrikkelijk. Ja, als je dat hoort. Er zijn ja. verschillende verhalen over. Pas geleden hoort ik weer een verhaal erover. Dat, eh, ze roepen altijd dat slaven zo slecht behandeld werden. Maar je moet ook denken, slaven waren ook handelen. En handel moet je ook goed behandelen. Ja. Anders dan heb je straks niks, hè. Je kan niet slaven ja, dat, wel mee, Tussen en, haakjes kan je ermee fokken. Tussen haakjes, hè. Dus maar, ja, het, het, was echt, het is haak, het bizar schitter. om te zeggen. Maar eh, slaven werden soms ook mooier gemaakt dan ze werkelijk waren. Weet je. Het is, bijvoorbeeld, waar, sommigen waren grijs. Werden ze geverfd, dat haar. Ja, of, uh, ja, dit is, dit is, maar ja, ze waren niet allemaal zwart, ja, de slaven. De, de, de, de rome, in in rome, oude rome hadden ze slaven uit Griekenland en weet ik veel wat allemaal. Ja. Dus ze zijn niet altijd, uh, waren niet allemaal zwart, hoor. Nee, oké. Okay. Nou, dat wist we weer niet. Eerste, eerste mensen werden ook veel als slaaf gebruikt. Okay. Die waren dan... Uh, die ja, in principe is slavernij al iets van een andere tijden. Van alle tijden, dat klopt. Maar goed, of, wij... of je werd over de kling gejaagd of je werd als slaaf gebruikt. Ja, oké. Okay. Nou ja. goed. Kleine Nederlanders zijn er heel goed in geweest. We hebben daar gedacht... ja, heel wat geld mee verdiend, had ik begrepen. Ik heb ja. dat afgelopen weken zo weer eens gehoord, dat verhaal. Wat Nederlanders hebben... Nou goed. Uh, ja, ik denk aan die VOC-mentaliteit, hè? Weet je nog? Ja, ja de maar, handel. De, de WIC is dat, toch? Wat? De WIC, toch? Nee. West... de Oost-Indische Compagnie. Nee, ja, dat... maar je, en je hebt de West-Indische Compagnie. Oké, dat is weer een ander. Oké. Dat was de, de slavenhandel... Hoor. Goed, op 2 juli 1937 verdwijnt ze. Ze gaat de grote, grote oceaan oversteken. Deze Amelia Earhart, we hadden het eerder al over. En ze verdwijnt, dus ze komt niet aan. Er was namelijk een eiland geprepareerd om haar te ontvangen. Dat was 47.000 kilometer, zou ze afleggen. Het zou echt de langste vlucht worden met het vliegtuig. Ze deed het samen met navigator Fred Nonan. En uh, na 1300 kilometer verloren ze contact met haar. En uiteindelijk denken ze dat zij een verkeerde afslag heeft genomen. En pas geleden, dus twee jaar geleden, hebben ze resten van haar vliegtuig gevonden. En toen wisten ze uiteindelijk wat er gebeurd was. Ze heeft een verkeerde afslag genomen. Ze heeft verkeerd contact gehad. En grappig, deze dame uh, was eigenlijk gewoon uh, was een beetje een tomboy. Oftewel een vrouw die eigenlijk alleen maar mannen dingen deed. Oh, ja. En uiteindelijk ging ze in 1920 ging ze voor het eerst mee met haar vader met een vliegtuigje... en toen was ze helemaal verkocht had ze dat ze van, ik wil ook vliegen. En toen, op een gegeven moment in 1927... Charles Lindenburg, de grote Atlantische Oceaan, overgestoken... toen was ze helemaal verkocht had ze als ik wil vliegen. Dus van al haar spaargeld heeft ze een vliegtuig gekocht... wat ze later weer verkocht heeft door een sportwagen voor haar moeder. En uiteindelijk is ze weer begonnen... en uiteindelijk heeft ze dus heel veel records ver verbroken... En uh, is uh, ja een heel bekende vrouw geworden. En uiteindelijk is ze dus verdwenen, deze Emilia Earhart. Goed, wat gebeurde er nog meer op twee juli? Ja, in uh, 1900 uh, de eerste vlucht van een zeppelin. Oh ja. Uh, en dat was bij uh, uh, Friedrichschaften in Duitsland. Dus, uh, ja. Friedrichshaven ja. in Duitsland. En dat is... En, uh, dat is dit, ja. en wanneer ik alweer de laatste... Want we hebben nog steeds die beelden van die laatste zeppelin die naar beneden komt... En ik kan me nog herinneren bij Midbusters. Dat is een programma op Discovery Center. Dat ze gaan onderzoeken hoe het nou kan waarvoor die laatste Zeppelin zo in brand vliegt. Ja. En waardoor er zoveel mensen om het leven kwamen. En dat je ook mensen wegzien. En dat is echt legendarische beelden. We hebben eens proberen daarna te spelen. Maar het is nog nooit echt helemaal gelukt. En ik geloof ja. dat het niet eens zo lang geleden Dat ze weer opnieuw zijn ingevoerd, de Zeppelins. Ja, ik, he? Ik, he, ik vind het, ik vind het ook versie. wel een, een, een, een, een mooi, iets relaxed manier van vervoerd worden. Ja. Ja, het is wel traag hoor. Ja. Ja. Ja, nou ja. Heel, kijk een cruise schip is leuk, maar een zeppelin is leuker. Vind ik ook. Er valt er nog wat te zien. Ja, maar ik ga nog even terug. Uh, ja? 1949, Piet Velleman, die presenteert de eerste hit, uh, hitparade op de Nederlandse radio. In welk jaar was dat? En, en, nou, nou, 19... 1949, was dat, verbaasd, ja, dat zo lang 1949, geleden. 1949, eerste hitparade. Was het ook die man die niet uit Zandvoort vandaan kwam? Nee, uh, jawel. Jawel, jawel. jawel. Oh. Precies, Zandvoort. Hij is eigenlijk Jaap, albert louis Sidney. Het is zaak Piet Felleman. Ja. Nou, we, hebben, we hebben hier nog volgens mij een, een oog... Uh, een, een brillenzaak gehad van Felleman. Oké, okay, nou het is waarschijnlijk familie ja. geweest. Maar hij uh, presenteerde ook uh, in 1947 zijn eerste programma Swing and Sweet. Want hij was helemaal gek van jazz. En uh, ja, die allereerste hitparade uh, op 2 juli 1949... En die lijst was echt gebaseerd op de billboards. En daar staan dus inderdaad ook weer... Lied van Red Roses voor Blue Lady. Van Vaughn Monroe en uh, Riders in the Sky. Om, volgens mij wel iets andere hitparade ja. dan, dan per, in de jaren Perri 60. Perry Como en Doris Day en Buddy Clark... van oh, Powder Your Face with Sunshine. Dat klinkt allemaal weer relatief. Frank Sinatra. Frank Sinatra, precies. Ja, in, uh, blauwe, leuk. In 1885 richt uh, William Booth samen met zijn vrouw... een Christian Mission op... Een Christian Mission, vanuit het geloof, werd laat opgedoopt tot, jawel, het Legers des Heils. De naam ah, is wel moderner geworden. Ja, ze hebben de naamgevend aangepast en ze hadden ook rangen en standen in dat Legers des Heils. En hij heeft ook heel veel respect gekregen. Want in het begin dachten ze allemaal leuk om de organisatie die mensen helpt, van die loers die langs de kant worden. Maar ze hebben echt heel veel respect gekregen, deze Legers des Heils. En nog steeds heeft deze William Poet er iets goeds opgezet. Goed, uh, wat gebeurde er nog meer op 2 juli door de jaar ja, In 2005 uh, was de uh, Live Eight een, uh, een benefietconcert uh, in een uh, ja, aantal verschillende landen. die precies achter elkaar uh, uh, plaatsvonden. Ja, en, dus, uh, ik geloof er ja, wel. Dat was goed voor de inzameling ook, hè? Voor, uh, met. Uh, dat was 25 jaar na de eerste. Er werd georganiseerd door Bob Gelder van Mitch Ure. Mitch Ure. Ja, Ja, daar wel rot in het vak. Die het gewoon weer oppakken. En uiteindelijk waren er nog wel hoop te doen over dat er bijna geen donkere Afrikaanse artiesten meededen. Die deden wel aan een ander concert mee. Maar eigenlijk had dat samen gemoeten. En ook uiteindelijk vonden sommige mensen ook weer dat er geld... Eigenlijk hadden de artiesten geld moeten betalen om mee te mogen doen. Omdat er zoveel... Ja, som, uh, zoveel reclame voor jouw uh, ja. muziek wordt gemaakt. En dat sommige ja. artiesten ook, geloof ik, een dag daarna... heel veel CDs hebben verkocht. En dat geld zou eigenlijk ook weer naar het goede doel moeten gaan. En dat is ja, en de Who en Kane, die hadden bekendgemaakt... dat ze dat inderdaad zouden doen. Ja, dat he, he, hebben ze niet hadden. gedaan, maar... Dat, ja. weet, dat weet ik niet. Maar oh, ja, ja, natuurlijk geef je aan van... jij dat ga ik doen, hoor. Ja. ja In uh, 19... Kijk uh, hoor. Even kijken. Eh... Uh, je te kijken. De twintigste president van de Verenigde Staten wordt neergeschoten. Uh, ik zit alleen te kijken. Welke James, Carfield. James uh, Garfield. James Garfield. kat daarnaar daar naar vernoemd soms? Ja, ja. Die kat. De, de Garfield. Ja, die rode oh, kat. Die Hij wordt in de 1881 uh, wordt hij uh, neergeschoten. Ja. En hij overlijdt in, in die tijd gebeurde Dat is veel aan bloedvergiftiging. Ja, klopt. Hij had twee kogels in zijn lichaam gekregen. Eén kogel kon ze er niet uithalen. En uiteindelijk kreeg hij daar bloedvergiftiging van. En uiteindelijk hadden ze hem nog naar een naar, naar buitenhuis gebracht... bij het strand in de hoop dat hij wat zou opknappen. Maar dat lukte allemaal niet. En deze man heeft maar zes maanden... en een paar dagen is hij eigenlijk president geweest. Want toen werd hij al, ja, werd hij eruit. Uitgeboezioerd, zeg maar. Nog eentje. Ik heb nog één. In 2001, dat is nog niet eens zo lang geleden... Robert Tools krijgt het eerste volledig zelfstandig functionerende kunsthart geïmplanteerd. En hij overleeft het vijf maanden. Oh. Dat is niet al te lang natuurlijk, maar nou ja... Ik weet niet ah, hoe het tegenwoordig op... gaat met de dat is het wel uh... Tegenwoordig uh, werkt die wel redelijk goed, volgens mij. Ja, volgens mij. ja, ja maar hij, ja, is... hij blijft een kunsthart. De meeste wordt een echt hart getransplanteerd. Ja, sommige mensen gunnen dat niet te kunnen ontvangen. Want deze man die het ook kreeg, die kon geen uh, transplantatie ondergaan. Die moest echt een kunsthart krijgen, geloof ik. Zo ja. is dat ik begrepen. En verder, ik geloof dat Charles Lindeburg, zijn we bij het begin, de man de hier ook heel veel heeft betekend in het ontwikkelen van het kunsthart. Dus. Uh, ja, Dank dat is nog steeds in de ontwikkeling, wordt steeds beter. Goed, zover het overzicht, wat gebeurt straks? De verjaardagen. I know you need it Do you feel it? Drink the water I know you need it Do you feel really it? Drink a water Drink a water Dit. Zeker een jaren oud, Panic at the Disco, Victorious. Ik vond het in het begin echt een plaatje dat ik het stuit tot alle kanten maar toch uiteindelijk komt het wel een beetje tot me. En op verschillende radiosons hoor ik deze plaats voorbij komen, ik denk nou dan pak ik hem ook, maar weer uit de kast, dan moet het wel weer kunnen. 18 minuten over 9 in het tweede geval van radioprogramma. We zitten midden in uh, de verjaardag. Wie zijn er allemaal jaren vandaan? En er zijn er weer heel veel natuurlijk. We doen een kleine greep eruit. Bijvoorbeeld onder andere Bart van Leeuw van Veronica. Ah? Ja. Veronica. Precies, ook een goede reden om weer eens even de jingeltje te rijden van Veronica. Maar goed, hij wordt vandaag 62. En nog steeds maakt die fanatiek radio. Bart van Leeuwen, vertel. Wie zijn jullie? Ja, vandaag uh, uh, <coughs> geboren in 1986. En dat was wel een van mijn... Uh, ja. favorieten. Nou ja, ik, ik was er vroeger wel een beetje verliefd op. Ja. Uh, Lindsay Lohan. Oh, Lindsay Lohan. En tegenwoordig uh, vind ik er een beetje... Ja. Uh, yeah. Beetje slurry? Nee, ze is, nou ja. ze is een, beetje, ja. een beetje aan de drugs geraakt. En, ja, dat bedoel uh, ik. Ja, dat is niet helemaal goed met haar gegaan. Dus. Nee, nee. Ah, oké. Okay. Okay. Nou. Wie vandaag ook jarig is, maar hij is al overleden. René Lacoste. En uh, daar is vast wel bekend van uh, de kleding. Oh, Lacoste? Ja. Ook ja. met een krokodilletje. Ja. Al en, was het hip. Oh, Pierre Cardin, die is van 1922. Die leeft nog. Lacoste is inmiddels overleden. Al, al, al die polootjes zijn ook allemaal hetzelfde. Het, ja. is, het was wel een tijdje wel weer in om Lacoste te gaan dragen. <coughs> en ik had me ook nog wel in dat vroeger, in de jaren negentig, dan wilde je echt zo'n Lacoste-t-shirt. Dat was heel duur. En dan probeerde je ook zo'n krokodilletje, weet je wel, probeer te charteren. Om hem weer op ergens anders te naaien, om de boel te, te flessen. Dus uh, ja, dat was echt wel een, uh, een mer merken destijds. Ja, zeker. Maar als je nagaat, hij, hij is van 1904. Nee, 1904 zeg. Ja. ja. ja had maar hij was een tennisser, wist je dat? Uh, hij, was, hij heeft een Grand Slam gewonnen. Klinkt wel Caros. vrij logisch. Ja. In 1928 heeft hij Wimbledon en, uh, uh, en in 19, uh, 1929 Roland Garros. Wat heeft hij dan met die krokodil? Hoe ja, komt in hij in dan met die krokodil? Dat wil ik niet. Niet. weten. Hoe komt, zoek jij eruit uit hoe het komt met die krokodil. Vandaag is ook jarig Marga Bult. Ze wordt 60. Marga Bult. Ja, die was pas alleen nog in Zandvoort. Die is van uh, van Luff, weet je wel? Ja. Oh, en ik heb gisteren die filmpjes hier te kijken van Luff. Ik kon er niet aan loskomen, man. Wat een mooie vrouw is dat, Marga Bult. Maar, uh, Vergeet Patty. Marga. Oké, okay, en die andere dame ook nog. Uh, Hubei, uh, José. Oh ja, ja Hoezé? die is niet uh, Hoeze jarig. Maar goed, vandaag nee. ook jarig. Jerry Hall. Ze wordt vandaag... Ook 60. En zij was vroeger ook altijd te vinden op de hoes van Roxy Music. Dat was een hoezepoes. Dat was een hoezepoes. En ja, altijd even een goede reden om weer even een stukje Roxy Music te draaien. Want waar dat goed in het begin ook gewoon met Brian Inon er nog bij. De buiten ACW's, wezen zeg ik alweer. weer. Dat was echt een non-nonsense periode. Gewoon oh, even een ruige gitaarherrie. En dan liep Jerry Hall zich maar in de studio. Een beetje te stimuleren denk ik. Er werd ook wel goede muziek gemaakt, zeg ik altijd. Vroeger, oi joh, vroeger. Nou goed, zover. Wat is er nog meer uh, te vinden ja, uh, de lijst? Uh, Ashley uh, Tinsdeel is vandaag jarig. Uh, geboren in 1988. En wat mij heel erg opviel, ja? is dat ze actief is vanaf het jaar 1988. Ze is van 85 en ze is in 88 ah, okay. heeft ze de, de huh? eerste stem, uh, heeft ze A Bug's Life van uh, Pixar. De eerste wat grotere Pixar film was dat? Ja. Yeah. Nee. De, de, nee, de tweede. Daar heeft ze een deel ingesproken. Huh? En ze is oh. onder andere bekend van Scary Movie en uh, uh, High School Musical. Driejarige leeftijd? Ja. Wauw. Ja, ze heeft daar een klein stem, stemrolletje hoor. Hallo. Uh, Weet je, zoiets. Weet je, ja. alleen dat misschien. Ja, ja, ja. Wie vandaag ook jarig is, is Jerry Langley. Hij is een Noord-Ierse singer-songwriter. Uh, singer ja? En hij, uh, zijn muziek is ook opgevoerd door artiesten als Sandy Shaw en Wayne Newton. Oh ja, Sandy Shaw Ja, daarom. De, dat de, de is Tell the jaren... Boys van Sandy Shaw. Ja. Dat? Dat, jaren 50 is dat echt. Dat is ja. echt heulerig oud. We vinden ja. vandaag Betholf Lentking is vandaag jarig. Lenting? Lenting is jarig. Hij wordt vandaag uh, 36. Betholf, uh, hoe klinkt het ook weer? Nou, even een klein fragmentje dan. Echt sfeervolle muziek maakt hij. En volgens mij heb ik het ook regelmatig gedraaid. Battle, hij wordt vandaag dus uh, 36. Ook degene die jarig is, is Michelle Browns. Zij wordt 33. En zij is zo'n zo uh, zo zo beet met de gitaar. Hoe klopt dat? Zo. Michelle Brons heeft een aantal hits gehad. En dit was Everywhere, een van die hits. Ze wordt vandaag dus 33. Wie zijn er meerjarig? Ja, ja uh, Crystal Pullens. Ze uh, staat bekend als artiestennaam Crystal. Ja. Het Kom. schijnt een of andere Nederlandse singer-songwriter te zijn. Maar. Ze komt uit Haarlem. Haarlem. Haarlem. En ze heeft ooit een plaat gehad met uh, Fool Like Me, deze geloof ik. Meer zoet en lekker. Dit ja, lijkt een beetje Michael Jackson als je ja. zo'n stelling hoort. En ze konden uit Sapport Noord. Sapport Noord. Kijk, Sand, leuk. Sandpoort Noord. Sandpoort Noord. Okay. Oh, dat is niet. Okay. Dat was niet van hier. Dat is zo en die vandaag ook jarig is, maar hij is dus helaas al vroeg overleden. Jip Goldstein. En dan denk je van wie is? Of Goldstein. Ja. Nederlandse journalist, singer, singer, schrijver en songwriter, vooral bekend door interviews met beroemde popsterren in de Telegraaf. Oh ja. Hij heeft meer dan 3000 popsterren heeft hij geïnterviewd. Hij overleed op 56-jarige leeftijd. En ze hebben daarna hebben ze dus. Een, uh, ...voor hem een speciale stichting uh, opgericht... ...door de Telegraaf, yeah. dus door Harry de Winter, Constant Meijer, et cetera. En de stichting Job, uh, Jip Goldstein journa, Journalistieksprijs... Met, ...met het doel bijzondere journalistiek werk te bekronen ...op het gebied van muziek, film of literatuur. Dat okay. wordt iedere twee jaar uitgereikt op of rond zijn, sper, uh, zijn uh, sterfdatum. Oké, okay, nou... Dan heb je het ja. wel iets bereikt. Als er dan helemaal een prijs naar je wordt vernoemd... dan is het voor elkaar. Goed, laatste die jarig is is vandaag Marcel Wanders. Dat is een Nederlandse ontwerper... die onder andere de knopenstoel heeft gemaakt. Ik ben zelf natuurlijk van de stoelen, dus hij heeft mooie dingen gemaakt. Het is me soms even te strak. De knopenstoel? De knopenstoel. chair, moet je maar eens even googlen. Het is een echt een heel licht ding... En het lijkt ook als je erin zit dat het in elkaar zakt. Maar het is met stijfsel en uh, noem je dat ook met ijzerdraad gemaakt. Het is echt een heel grappig ding. Marcel Wanders, hij wordt van uh, dag. even kijken op het lijstje, 53. En Marcel, het is best leuk hoor dat je er even wel uitziet. Maar een, een padelsnoer te gaan dragen. Een halsketting. Ja, dat is hem ja. De halsketting dat vind ik altijd een beetje, ja, een beetje te zoet hoor. Dat is een beetje te zoet. Goed, zover de verjaardag voor 2 juli volgende week weer andere mensen die interessant zijn. Hè? En dit Stefan Steinbrick heeft een nieuw CD uit. En te sfeer voor Absent Mind bij ZFM. Moody star, deception of the sunrise condense your life in a star Wie voelt dit, hè? Steffen Steinbrick. <kwijnt> en sorry, uh, ja, soms moet ik gewoon even wilde gitaarmuziek rijden. Dat heb ik gewoon even. Dan moet ik even helemaal loskomen. En dat heb ik met deze muziek. Want... Goed, dus het heet Absent Mine. Hier in de zaterdagmorgen straks de Zandvoortse berichten weer. En ook nog even waarschuwing: Mocht je in het programma... Uh, niet in het programma uh, uh, Toeba maar in het programma... Goedemorgen, Zandvoort komen. Dan moet je naar de studio komen. Hotel oh, want... Hoogland uh, is vandaag zonder ons. Ja, die is gesloten. Uh, nou, nee. dat nee, nee. Een gaat er niet goed. <laughs> Wat? Nee, de, de, de zender is voor onderhoud is die bij de maker dus. Uh, duur nog even voordat ze weer live gaan. Uitzenden vanuit Hotel Hoogland. Goed. Uh, nog even wat aparte berichten die je uh, altijd met u moet delen. Ja, in Duitsland was er een rechtszaak. Ja? In, de, in de Duitse stad Münster. En die moet dus overgemaakt worden. Want er uh, was dus een lid van de jury... die viel steeds in slaap tijdens de zaak. <tus> en, uh, Heel van... spannende zaak was dat. Ja. Het was aandacht <tus> ja. erbij houden. Ja, blijkbaar. Ja. En uh, een van de juryleden besloot dat het meer beter was om de zaak helemaal overnieuw te doen. En een ander liet, je jurylid heeft de plek van de dag inmiddels overgenomen. Maar in, het schijnt dat in Duitsland worden heel veel kleine zaken door drie normale juryleden en twee vrijwillige juryleden behandeld. Vrijwillige juryleden? Ja, die ja, ja, kan je blijkbaar opgeven. Nou, dan kan je bij bepaalde zaken kan je erbij zijn. Het schijnt dat het in Nederland heel bijzonder is dat we hier geen jury hebben. Nee, nee dat hoor ik wel vaak heel ja. Want ja. in bijna alle landen werken ze met een, een publiekelijke jury. Dus ja. die, die dus gewoon mensen uit, uit de maatschappij, die dan meebeslissen over, over het vonnis. Ja, en dat ja. geeft ook. Ik, ik had een kennis, toen waren we in Engeland, die zei ik van ja, ik sta morgen staak, als jurylid stond hij reserve. Dus dan kon hij opgeroepen worden, kon oh. hij, moest hij dus in de buurt blijven. Dan kon hij dus naar de rechtszaal worden geroepen om dus mee te doen met de zaak. Okay. Dus dat ja. was, iedereen kon er opgeroepen worden, dat is wel apart om dan mee te doen. En, en dan te beslissen of je, je medemens. Ja, slaapwart. Uh, yeah? Ja? Ja. Ja. Oh. Uh, <laughs> ja. We moesten het nog even over die, uh, uh, die Hyperloop hebben. Oh, die Hyperloop. Ja, ja, ja. Die, uh, ja, uh, voor de mensen die afgelopen tijd onder een steen hebben gelegen. Ja, nee. Volgens mij is, was het vrij echt. In een hebben die geleefd. Ja. Nou, die hebt ja. het allemaal in de buurt dan. Ja. Ja. Nee, uh, het is een, een, een, een vacuumgetrokken uh, buis. Ja. Die, uh, uh, die ze van Nederland naar Parijs eigenlijk willen leggen. Ja. Kost wel wat, 11 miljard of zo. Nou, dus ik hoorde het, het, om het systeem een klein beetje werken te maken. Zou het 100 miljard moeten gaan, kozen, oh, van, ongeluk, gaan ja. kosten. Oh, 100 miljard. Dus is niks. Ja. Maar het, het is een... Uh, en je zit er in een soort uh, capsule. Kun je dan gaan zitten. Ja. En die gaat met uh, 1200 kilometer per uur richting, uh, richting Frankrijk. Het is echt... bizar. 1200 kilometer per uur. Er ja. uh, is een wedstrijd uitgeloofd door iemand die, die zegt... Van nou, maak het even snel. En dan zijn ze in, in de zandvoort. In, in de woestijn van Amerika zijn ze aan het testen. De TU Delft is ze mee bezig. Ja, Delft, en een ja. Amerikaans bedrijf. En een Amerikaans bedrijf is net even sneller. De TU Delft is dus, uh, volg ze. Uh, ja, op de, de achteraan komt hij. En uh, nou ja, het is wel iets voor de toekomst. Ik, me niet vo Ik kan me toch niet voorstellen dat ze nou weer een tunnel gaan, bla gaan maken onder Amsterdam heen, onder de, onder, nog weer door onderdoor. Ja, ze, nee, denk je niet? Nee. De noord-zuidlijn was, je... was al een crime. Oh, en dan gaan ja, ze ja, nog een keer. Was, de, ze weten nu hoe het moet. Ja, dat is waar. Ze weten nu hoe het moet. Ja. Ja, ik vind het wel interessant. Sowieso. Dat vacuüm getrokken en dan uh, doe ik me denken aan zo'n koker... die je vroeg had bij de V&D geloof ik. Hè. En als hij dan met geld betaalde van 100 gulden... en dan werd hij in zijn koker aan... en dan ging hij in één keer naar de kelder. Uh, ja, ja, ja. ja. Dan misschien je, je worden wil... mensen ook allemaal in getrokken. En dan gaan we gewoon door de brievenbus heen met z'n allen. Nee, er zit een, er zit een speciale, uh, in die capsules, zeg maar, zit ja. een speciale drukkamer. Die net zoals bij vliegtuigen, want vliegtuigen gaan natuurlijk ook belachelijk snel. Ja, dat is waar. En daar heb je ook niet het gevoel dat je helemaal in je, uh, nee. uh, in je stoel wordt gedrukt. Uh, overigens gaat een vliegtuig rond de 900 km per uur. Oh, dus dat valt allemaal mee. Ja, en dit is nog wel even... Ja, ik even denk uiteindelijk wat, uh, dat ze misschien meer moeten inzetten op het feit dat het vliegtuig buiten de dampkring gaat. En dan uiteindelijk op de dampkring gaat. Zeilen, heb ik al eens gehoord. En dan kun je ja. ook heel veel uh, uh, brandstof besparen. Dat schijnt ook uh, heel veel te kunnen opleveren. Goed, nou zo weer even een stukje techniek. Straks de stand voor zijn berichten. We zijn weer wat later dan normaal, natuurlijk. We lopen altijd uit. Het is altijd een beetje vervelend natuurlijk. Goed, temper Tap uit Australië. I feel alive. Your first, working the machine. We wachten hier bij ZFM. 24 middag, 7 de dag, in de week, jawel. Er is al iets bij wat je leuk vindt. Dit is Stampler Trap uit uh, Australië. Oh, en uh, I feel so alive. En dat is belangrijk, dat je je leven voelt. Het is een beetje windig, ik zie wel dat het een beetje zonnig is. Ik ben wel nieuwsgierig, vanochtend was het nog een beetje fris... maar misschien knapt het allemaal weer op en kunnen we zo weer naar het strand. Ja, de laatste tijd hebben we wel dat de weekenden mooi weer zijn... en door de week slecht. Dus nou ja, het is voor de horeca is dat toch wel fijn. Dat is echt heel fijn. Dus uh, Ja, van, van het weekend hebben we trouwens in Zandvoort, hè, want we hebben Zandvoortse berichten nu. Uh, Zandvoortse berichten. Zandvoortse berichten. Yeah, sorry. Ja, sorry. En jingle. We, vanavond is er het tweede mu muziekfestival. En uh, die staat in het teken van Italia a Zandvoort. En uh, de Not Band, uh, band de N.O.T. Band, die komt dus uit uh, Zaandam met vijf personen. Het is een coverband. En die begint eigenlijk zo'n beetje dan op het, op, op, uh, het Raad en het tweede deel van de avond wordt ingevuld door de Ruud Janssen XL-band. En het is uh, nou ja, overbodig om, te, om de successtory van die band uh, te, ja. te beschrijven. Extra large. Ja, het zijn ook mensen die bij ons van de radio zijn natuurlijk. Hè, met Ruud -Jans -en. Ja, en dan Janssen. Uh, Mocht je er en trouwens zelf... graag heen willen. Ja? Moet je even op vakantieveilingen kijken. Ze gaan ongeveer uh, elke half uur voor ongeveer een euro uh, over de toonbank. Dus, uh, Wat? Kaartjes voor de Italia. Ja, Oh, voor Italia? Oh, ik denk dat okay. je voor de Ruud, Jansen. Ja, ik denk, ik <laughs> voor wil Ruud Jansen... Ik denk, nou, dat is gewoon gratis. Ru Ru Ruud Jansen gaat... Uh, nee, maar ik wil, ik wil nog even wel zeggen over die Italia-Santwoord. Dat is dus morgen. En uh, de Ferrari-club Nederland verwacht maar liefst 150 Ferraris. Die kun je bekijken in het reddingskwartier... en tijdens de anderhalf uur durende Ferrari-only sessie. Ver Ferrari? En, ja, het is... Oh, het dus is 25 jaar geleden trouwens dat ze begonnen zijn. En het is een geliefd uh, evenement op de kalender van Ferrari Nederland. En uh, er is ook extra tijd ingeruimd voor de beide circuit-sessies van, van de Ferrari Club. Dus dat je kan rijden vanaf 11 uur. En vanaf 10 voor 2 is het circuit gedurende 2 keer 45 minuten het exclusieve domein. Van, uh, van de Ferraris. Dat is natuurlijk bon. wel heel grappig. Ja, Oké, okay. nou, wie weet het dus, uh, wordt het weer spectaculair. <lacht> ja, een kost normaal aan de voorverkoop 12,50. Maar hij zegt wel ja. vakantievuiling een euro. Een eurotje. En kinderen van 5 tot en met 12. En onder begeleiding krijgen 5% korting. En de allerjongste fans, dus onder de 5, die hebben gewoon gratis toegang. Maar het is echt uh, leuk om mee te maken. Dus als je, als je kinderen van auto's houden... Sommigen hebben benzine in hun ader in plaats van bloed... <lacht> Ga heen. Ja. heen. Wilco, jij vindt het weer alleen maar leuk als er iets kapot gaat, hè? Uh, nee, was het niet waar. Nou, wel een beetje. Wat een beetje sensatie. Ja, ik ben ook een beetje sensatie plus. Kom ik steeds meer achter. Ik, ik vind het echt uh, vervelend om het van mezelf te uh, erachter te komen. Maar het is nou helemaal zo. Uh, 360 superveerte atleten uit binnen en buitenland streden tegen elkaar afgelopen uh, uh, weekend. De derde editie van uh, Beach Throwdown. Een tweedaagse tournee voor uh, crossfit-atleten werd uh, gehouden. Ja, in het uh, watersportcentrum De Spot. De strijd ging om de titel Beste Buddy Paar van Europa. En crossfit is een uh, fitnesscombinatie van gewichtheffen, atletiek en gymnastiek. En wordt beoefend door teams van twee vrouwen of twee mannen. Dus buddies. En dat werd dus gedaan afgelopen weekend. Het was mij geheel ontgaan. Er is weinig uh, beruchtbaarheid aangegeven. Maar er is wel een aardige opkomst als ik kijk zo... Naar de foto's. Dus dat was een team. Een soort team. Uh, de, heb jij er iets van meegekregen? Kijk naar Jolon. Nee, Kijk, kijkt echt naar zo. Niks Ik heb niks van mee. meegekregen. Nee, dus, nee. Dus, dus, ja, dat is iets om. Dan ging je agenda te schrijven. De, de Beat Showdown 2016 was nee, vorige week. Goed, nog even het laatste. Ja, uh, toevallige passanten op het Raadhuisplein werden zaterdag uh, verrast met een concert van de studenten van de Cardliff University uit Wales. Ja. Uh, ja de big band uh, die in het kader van de studentenuitwisseling uh, naar Zandvoort was gekomen, ook veel, uh, veel succes met, het, uh, ja, met hun prima Big Band geluid. Zo en, op straat. Ja, en ze zijn gewoon met de hele. Ze hebben wat speakers neergezet. Ze zijn gewoon met die hele big band. Wop, en lekker gaan spelen en rachen. En, ah. Dat is wat anders dan een, uh, iemand op gitaar die gewoon een beetje twee akkoorden achter elkaar speelt. Hè? Ja. Dat is nog wel even leuk, een leuke straatmuzikant gebeuren zo. Goed, dat zo we de Zandvoorts berichten. Volgend uur, veel je Berichten, zit hier in de studio. Goedemorgen Zandvoorts. Dan weet je dat iedereen wat is tijd voor die landenkeuze. Is dit hem? Bos geks? Bos Gags. Nummer 18 dat toch op de street, nee, uh, Ja. Nummer 18. Ja. Nou, ik ben erg benieuwd. Bos geks. Het klinkt als een hele wilde gitaar. Low-down. Wow. Wat is het idee? Is het is een 12 inch versie, denk ik. Hoewel hij maar vier minuten duurt. Kijk even goed op het lijstje, want ik geloof toch niet dat dit boskeks is een lowdown. Je hebt nog kans om te resetten? Nee, dit is geen boskeks. Kijk eens even goed op de lijstje. Je hebt het verkeerde cd-tje bijgegeven, volgens mij. Nee, cd-1, boskeks, lowdown. Nummer, tel even. Dit is 5. Nee, dat was echt nummer. is cd-3 is dit. Ik heb cd-3 van je gekregen. Wat is dit nou weer voor... Ja, goed, ik Ik wil gewoon echt de keuze hebben mensen recht op, moet je ook zeggen... En ook Heb je nou goeie... CD1 niet bij je? Nee, die zit thuis aan de CD spelen. Hij is er 30 jaar nee, afgespeeld. Oh, wat een leuke <laughs> plaat. Die ga ik morgen meenemen. Eh, ja. Laat je hem zitten. Nee, ik ga nee, dat nou, nou, ook. Doe dan, maar, uh, doe dan maar nummer 10. Nummer Robert 10. Palmer, Addicted to Love. Ook lekker. Van CD3 is dat? Ja, van CD3. CD nee, van CD5, toch? Ja, dat zit, is ook er, zo reet. 5 in hè? de top 100 van Formule 1 is echt voor. Echt wilde circuitmuziek. Ja, oké. Okay. Dat is altijd wel retro om over cd'tjes en nummertjes te praten. Want het vroeg, dat was vroeger, weet je wel. Ja, hey, wat is komt een cd? Computer. Een cd. Ja ja, ja, ja, ja. Wat is een lp? Ja, ja. Ik een heb ze vorige week verkocht af. met Rommel. Goed, nou, dat over even dit zo. Over de Stanford's berichten en nu tijd voor de Jolanda keuze dames en heren. Robert Palmer. Addicted to love. <laughs> De zender, het dikte van Robert Palmer. Hans Jolandekeuze deze week. Ja, goed. Uh, volgende week hebben wij weer een ander Jolandekeuzetje uit de nou, plaatkast. Gaan we gaan proberen toch inderdaad boskex te vinden. Een Die zit waarschijnlijk nog in mijn CD-spring. Ja, dat is altijd zo. Dan denk je dat je hem erin gaat heb, nee. Je kan er gewoon geen afscheid van nemen, want je blijft maar luisteren. Heerlijk. Eigenlijk is vandaag uh, zou je 100 zijn geworden. Hans Ilrich Roedel, en dat was een piloot bij de nazi's. Hij was eigenlijk een uh, zoon van een dominee. Maar uiteindelijk ging hij toch in 1936 ging hij, uh, in dienst bij uh, de Luftwaffe. En Hitler was zwaar onder de indruk van zijn vliegkunsten. Hij heeft in zijn leven plusminus 3500 vluchten gemaakt. Hij heeft plusminus 2000 doelen vernietigd. En hij kreeg, uiteindelijk kreeg hij in 1942 uh, een nieuwe bewapening voor zijn uh, vliegtuig. Een soort anti raketkanonnen onder zijn vleugels... En daar had hij in zijn eentje slechts vijf minuten voor nodig... om 18 tanks te vernietigen. Hij kreeg dan ook de hoogste onderscheiding, het IJzeren Kruis. En met allerlei diamanten en bladgluiten, weet ik veel allemaal. En eigenlijk, de man heeft bizar veel dingen vernietigd. En uiteindelijk na de oorlog werd hij veroordeeld. Dus namelijk, uh, ja, hij werd gearresteerd op verdenking van oorlogsmisdaden maar En na twee jaar werd hij alweer vrijgesproken. Ging hij naar Argentinië en heeft hij met... Uh, nog presi met president uh, Peron heeft hij samengewerkt. Okay. Weet je wel, van Eva, Evita Perron. Uh, ja. Uiteindelijk is hij teruggegaan naar Duitsland. En daar is hij skileraar geworden. Dus ik vind het altijd wel grappig als je dat leest. Zo'n zo biografie van zo'n man die in de oorlog toch redelijk veel dingen heeft vernietigd. Maar goed, is het uh, toch wel bizar dat je uiteindelijk dan skileraar wordt. Ja. ja van wie had je les? Nou, van Rudolf had ik. Rudolf. Ja, Rudolf. Oh, Rudolf. Ja, die ken ik wel. Daar komt het roedelen vandaan, zeg maar. Van de Berg Het Roedelen. Ja, ja, ja, precies. Goed, hij zou vandaag 100 jaar zijn ja. geworden. Nou, jullie zijn technisch, hè? Nou, het schijnt dus, uh, we hebben een laadpaal uh, tegenwoordig. En uh, we krijgen de komende jaren steeds meer elektrische auto's op de weg. Ja? Dus een grotere aanslag op het elektriciteitsnetwerk. En dat zou voor problemen kunnen zorgen. Maar de oplossing is in zich: want, uh, Nederland heeft een van de meest betrouwbare elektriciteitsnetwerken ter wereld, en, uh, maar het is wel zo, als de hele woonwijk-concessie thuis komt... en massaal aan de paal gaat... Hè? <laughs> ja, zo noemen we dus dat dan maar. Dupe. Zou het wel eens mis kunnen gaan. Hè? En dat is precies, precies het tijdstip waarop veel stroom wordt gebruikt. Richter. En uh, daarom heeft uh, iemand, uh, Constantina Valordiani... Heeft uh, een van de. Uh, <laughs> ja, dat is een, een Promovenda. Die ja. heeft er een heel stuk over geschreven. Ja. En uh, die zegt dat uh, ze had een algoritme ontwikkeld waarmee auto's zelf leren van het rijgedrag van de autobezitter... En daardoor kunnen aangeven wanneer het beste moment is om opgeladen te worden. Nou, nou, dus nou, dat hoeft niet gelijk te gebeuren als de stekker erin gaat. Nee. En als het algoritme gaat doen, wat het zou moeten doen. En een ritje naar de voetbalclub is zonder problemen verlopen. Wordt het beloond met een cijfer. Zodat het weet dat het goed bezig is. Dus je krijgt nog een beloning ook. Jezus man. En dus, dat dus moet jullie wel aanspreken. Dit is, ja, een, dit is, het mooi, dit is ja. een stukje techniek. Wat normaal bij Markers ja. vandaan ja. moet komen. En ik ja. snap het u ook nog zeg. Ja het is wel. Oh, oh, ja. als ik het vertel snap je het niet. Nou ik ben soms niet zo intelligent. <laughs> soms heb ik ook mijn dipjes. dan denk ik. waar gaat dit ja. over. Even terugluisteren. Dan denk ik, oh ja daar gaat het over. Maar ja nee. voorkomen dus dat het misgaat. Dat wij dus straks allemaal zonder stroom zitten. Zeker hier bij de radio. Dus ik zag eigenlijk een stuk goedkoper dan een uh, voorkomen is beter dan genezen wat ik, wat ik nog steeds niet heb opgezocht is als je je auto ergens neerzet uh, kan je dan nou gratis opladen is dat gratis nee nee nee nee nee nee nee, no nee kijk daar heb je iemand kijk. die uh, heeft verstand hoor. nee dat vroeg ik me wel af en ik vind het altijd nog een beetje knullig staan dat je een auto ziet staan ah, met zo'n stekker erin ja. dat je denkt van Jong, het voelt altijd zo een beetje naakt. Zo'n auto dat je denkt, oh, trek hem eruit, weet je wel. Lekker opstandig. Kan je, kan je hem uh, eruit trekken, die stekker? Ja. ja. Ja, wel oh, oh, ja, ja, ja. Dus, dan krijg je straks stiekem een stekker. Ja, uh... Een plukkers s'nachts. Daar zit je op te wachten. Wat doe je? Ik ben een plukker. In plaats van dat je een uh, graffiti doet, ga je al die stekkers eruit halen in een, het dorp. Uh, een ah. plukker, dat... Klinkt ook wel echt een beetje raar, een ja. Ik ken wel een plukker, maar dat is weer wat anders. Ja. Maar goed, ja. uh, het team van uh, Groenburg Zand is ook al aanwezig. Straks de Tina, maar eerst nog even een muziekje. Nieuwe single van uh, Tourdoor Cinema Club. Had... Over cover Martijn, dat was natuurlijk een grote doorbraak. En dit heet We Are Ready. door Cinema Club, are we ready? We are ready. En zo is het in de zaterdagmorgen toepaklijf. Tot om de 10 uur. Straks de 10 uur, goeiemorgen Zandvoort. Maar dat het zonnige Zandvoort zijn weer alle activiteiten hier in Zandvoort. Dus voldoende te doen, nee. Er is dus, stap op de trein, hè. Het is best wel vol ook, met parkeerplekken. Toch? Nou, je hebt de mogelijkheid om bij Ikea te gaan staan en daar nog wel de trein te pakken. Kom, zijn we met Ikea? Ja, ga je. Weet je hoe druk dat is op zaterdagmiddag, 3 uur? Weet je druk het dan eens bij die K. Ik heb geen idee. Druk. Ja, het is even een dagje uit om naar even te gaan. Zo leuk. En een kopje koffie voor een euro. Nee, nee, nee. Als je family lid bent, krijg je me gratis. Ja, oh. Ik heb zo'n kaart. Je, je hebt gewoon een kaart. Je hebt alleen, hè? Maar volgens mij als je naar binnen gaat, kan je gelijk zo'n kaart pakken, hoor. Ik moet spugen altijd als ik bij IKEA binnenkom. Oeh. Ja? Nee hoor, zonder gekheid. Nee, ik, aan de kant, ja, ik heb er al een hikkelaar Ikea... omdat Ikea zoveel producten namaakt. Althans, uh, bijna namaakt. Dan, uh, dan kunnen ze het... Ja, nee, nee, dit is een eigen ontwerp. Ja, natuurlijk, eigen ontwerp. We hebben net een dingetje iets anders gemaakt. Dan lijkt het net eigen ontwerp. Het is gewoon een kopie van die stoel, zeg ik dan. En van die stoel. Ja, maar die kasten zijn geweldig. Ja, die kasten. Was het niet pas geleden in een van de landen waar een kast... Uh, ja, Amerika. Uh, was het twee ja, het kasten In Amerika voor elkaar drie kinderen zijn dood door een, door een kast... waar ja. die uit elkaar viel. Um, dus die kast is verbannen. Ja. Wapens. Prima, maar die kast, die, ja. die is verboden. Dat is echt waar. Uh, echt, ja, klopt. Wapens, dat mag gewoon. Helemaal geen punt, maar die kast die valt om. Ja. Als je ja, nou gewoon dat... in de beschrijving vertelt dat je die kast moet vastmaken aan de muur. En daar ook een schroefje bij doet. Dan is het uh, opgelost. Ja, maar nee, maar ik heb ook ikea kast die staan ook niet tegen uh, vast aan de muur. Nee, nee ik, maak mijn kast, ik maak mijn kast ook nooit vast aan de muur. Nee. Uh, ja, je ja. hebt zo'n kast die je op wielen kan zetten. Uh, dus, ik noem het de platenkast, want er past een plaat in. En die is best wel gevaarlijk als je die, die, uh, die plaat in die, die, die, die, die vakken. Met die vakken, ja. ja okay. Die, gaat, maar die maar Walen hier, hè? Je bent de oost soviet 12. Nou, ja, ja, ja. Waar, waar waren we? Ja, oplastpoppers nou, die ja, ik hier. Ik heb weer uh, een leuke bericht over oplastpoppers. Dat lijkt me leuker, ja. We kregen afgelopen dinsdag in Amsterdam kregen ze een melding van een woner dat er een vrouw al tijden uur roerloos voor het raam stond. Nou, ze zijn gelijk uitgerukt en uh, arriveren, deur open, ja. gebroken. En ze oh, wacht even. Ja, kamers aan. Ja, ze renden met een AED, zo'n defibrillator. Ja. Renden ze naar binnen in de, hand op de woning, uh, in de woning om de vrouw te hulp te schieten. En, en toen bleek het dus... Even stroom erop. En wat deed ze? Het bleek dus een rubber Annie te zijn. Oh, een okay. plaspop. Ah, oh, oké. Okay. Wel leuk. Ja, maar het lijkt wel... Krijgt krijg dan alsnog die eigenaar van dat huis en van die Annie... krijgt hij dan een bon dat ze het onterecht zijn uitgerukt. Hm? Dat ze onterecht zijn uitgerukt. Ja, je mag toch wel een, een opblaaspop voor je ramen bestaan? Hoe is dit nou? Ja, dat ja precies. Dat, dat vind het, ik inderdaad een beetje... Ik vind niet... het is niet voor niks uitrukken. Het nee. is uit voortzorg uitrukken. Ja, ja. Deze man, die wilde niet meer uitrukken. Die wilde het op een andere manier doen. Die had juist als, die Arnie daarvoor gekost. Als hier dan. iemand zit te barbecuen ja. en ik vermoed dat er brand is... en ik brel de weer, dan krijg ik ook geen boete. Nee, is dat zo? Ja, volgens mij niet. Oké. Okay. Ja, goed, het is raar. Maar goed, de politie vond het wel leuk... en heeft het ook op de Facebookpagina ge gemeld... dat ze een onblaspop hebben gered. Met adres erbij, alles. Ja, bezienswaardigheid ja, ja. gewoon. Naam, Annie. Goed, de laatste plaat voor tien uur. Ik zit even te kijken wat ik alweer opgezet had. Het is altijd wel spannend hier. Oh, ja, natuurlijk. Wild Beast. Ik kende het, dit is een beentje. En uh, die hebben een plaat die heet uh, Get Me Bang. En als we een over hebben, dan hebben... Ja, dat is die link dan wel vrij snel gemaakt, denk ik. Ja, Er zit een videoclip bij waar ik helemaal niks van begrijp. Maar goed, ik ben ik wel een oude man aan het worden. Dus zou kunnen dat daar aan ligt. Get me Bank dus Wild Beasts. die mensen die thuis lekker zijn, aan het experimenteren zijn met muziek. Dan komt er een zingeltje. uit. Ik draai dat gewoon, ja, ik draai dat gewoon, dat vind ik leuk. Wild Beast heet de band. We komen uit Engeland vandaan ook weer, Verenigd Koninkrijk. En dit is de nieuwe single die heet uh, Get Me Bang. Ja, hey, Get Me Bang, oh, ja. waar ligt die? Ik heb geen idee, jo, zoek hem even, hij ligt in de kast ergens. Dus uh, ja, Wild Beast. En is het... bang niet gewoon een, een, een, een ander woord voor... Uh, is ja, uh, bang en bang. Oh, bang. ik dacht, dat, ik, ik, ik dacht uh, bang, dat het ook iets te maken had met seks. Maar bang, uh, ja. dat is... Dus. bang. bang. Jij, zegt, jij zegt dat het te maken heeft met een pistol. Ja, denk is, ik, ik, ook. ik had nog een berichtje, dat was ik net vergeten. De ja? teamleden van Recreale, die zijn alweer helemaal bezig... om zich voor te bereiden voor, uh, voor uh, het gebeuren, twee weken lang. En ze beginnen dus op 24 juli zo'n beetje. beginnen ze ja? en, uh, Maar ze zoeken dus uh, eigenlijk nog... Uh, Spannende kleding en allerlei andere leuke dingen. Uh, en van, als, je die, uh, als je meer kleding hebt, ga even naar de website... en kijk even wat, uh, waar je dat eventueel dan uh, recht kan brengen. En op CFM staan hun telefoonnummers ook nog. Oké. Okay. Dus, dus recrearen. Binnenkort in Zandvoort. Hartstikke mooi. Goed, dit was Toebak Kleef. Volgende week zijn we er weer. Bedankt voor uw aandacht en een prettig weekend. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van CFM Via de kabel op 104.5.